7 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In een brief van de Amerikaanse president Obama is een dodelijk gif ontdekt. De Amerikaanse geheime dienst onderschepte de brief op een postkantoor in Maryland. Volgens eerste onderzoek van de FBI zat in de enveloppe ricine. Een kleine hoeveelheid is dodelijk en er bestaat geen tegengif. Een deel van het kantoorgebouw van de Senaat is ontruimd. Dat hangt mogelijk samen met de vondst gisteren... op de postafdeling van de Senaat. Toen werd al een brief onderschept met Ricine die bedoeld was voor een Republikeinse senator. Het is nog niet duidelijk wie de brieven heeft verstuurd. Het kabinet is bereid met oppositiepartijen te verkennen... welke alternatieven ze hebben voor de bezuinigingen... die mogelijk later dit jaar toch nog nodig zijn. Dat bleek tijdens het debat over het Sociaal Akkoord... Premier Rutte zei dat het kabinet in de zomer met bezuinigingen zal komen als de economie minder groeit dan het kabinet hoopt. Een deel van de oppositie wil dat het kabinet dan nog voor het zomerreces met voorstellen komt, maar dat ging Rutte te ver. Een groot deel van het debat ging over de vraag of er nou wel of niet alsnog zal worden bezuinigd. Volgens veel oppositiepartijen is daarover verwarring ontstaan. De SNS-bank is aan het eind van de middag slachtoffer geweest van een cyberaanval. Daardoor konden klanten van SNS een tijdje geen gebruik maken... van internetbankieren of van Ideal. Volgens SNS is de aanval inmiddels succesvol afgeslagen... maar online betalen via Ideal is voor klanten van de bank nog niet mogelijk. En ook mensen met een rekening bij Rabobank, ING en ABN AMRO... zouden niet altijd kunnen afrekenen via Ideal. Hoe dat kan, weet het betaalsysteem nog niet. Het weer nog, in het noorden nog wat regen. In de rest van het land droog en een graad of 16. Morgenochtend ook in het noorden eerst regen. De rest van het land bewolkt. Later vanuit het westen meer zon. En het wordt dan tussen de 15 en 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie: er staat nog één file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voor knopend Gorkum, drie kilometer.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 Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl Italië had een nationaal geschenk voor de Holländer. Wegen de Krönung. Drei jaren, 0% financiering op den Fiat Panda Editionen Cool. Met airco en radio-cd-spieler. Wieso denn die Italiener? Wij zijn toch die specialisten in auto's? Ja, ja, maar niet in geschenken.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 Het is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Precies 65 jaar geleden werd de staat Israël geboren. Het beloofde land waar iedereen in vrede zou kunnen wonen. Althans, dat was de bedoeling, want het beloofde feest werd nooit gevierd. En dat was voor onze gast de reden om een reeks van zes theatervoorstellingen te maken... waarin hij kritisch kijkt naar de staat Israël... En de Joodse geschiedenis. En nu sluit hij af met De Laatste Dans. Hier is Eli de Boer. Uw presentator is Petra Apostel. Dag, goedenavond. Welkom bij Kunststof van woensdag 17 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? En mijn ervaring is als onderwerpen als Israël voorbijkomen... dan is het al meteen reageren. Doe dat dan via onze website radiokunststof.nl. Ilai de Boer, welkom. Je duikt al ineen. Ik zeg het woord Israël en je duikt al... Nou ja, reacties. Ik <lacht> ben benieuwd. Ja, iedereen mag reageren. Trouwens ook twitteren. Hashtag Radio of is ons twitteradres. Um, ja, welkom. Dankjewel. Tot op de dag van vandaag, dacht ik. Maar er blijkt ook uit dat ik je eerdere voorstellingen uh, niet heb bezocht. Dus dat ik nu eigenlijk pas kennis met je maak. Maar ik dacht altijd dat jij blond haar en een hoog voorhoofd <lacht> had. En nu heb je zwart haar en een gewoon voorhoofd. <lacht> uh, oftewel, dat is de verwarring... Uh, omdat de man die in jouw voorstelling Eli de Boer heet... Den Boer, Den Boer heet. Uh, helemaal niet Eli Den Boer is, maar, maar gewoon een, een acteur. Een acteur ja. Tim Murk. Ja. Uh, waarom heb jij voor die constructie gekozen? Terwijl uh, jouw werk is één groot ego-document. Mm -hmm. Het is een beetje zoals he schrijven Herman Brusselmans... Alle... Schrijvers en hoofdpersonen in zijn boek heten ook Herman Brusselmans. Ja, ik, ik heb in uh, mijn vijf voorgaande voorstellingen wel altijd zelf gespeeld. En... Uh, and, uh... Dat had te maken met dat ik... Ik heb steeds via een ander familielid proberen te kijken... naar de problematiek in Israël en de Joodse geschiedenis. Eerst weer mijn moeder, daarna mijn oma... vervolgens mijn vader, dan mijn opa, mijn broertje... en ik ben nu bij mezelf geëindigd. Maar dan had ik een familielid tegenover me staan. Soms fysiek ook op de vloer, zoals mijn vader en mijn broertje. Daar heb ik de zijn echt mee gemaakt en gespeeld. Uh, um, en die geven een weerwoord. En, uh, en, dat, uh, uh, en nu uh, ging het laatste deel van mezelf... En, uh, en dan uh, kan je uh, wel een weerwoord geven op jezelf. Maar dat is niet zo heel erg interessant. Het is pas interessant wanneer je dat kan doen door een acteur die ook jou interpreteert. Ja. Dus ik heb mijn beste vriend, wat toevallig ook een erg goede acteur is. Tim Murk gevraagd om mij te spelen en interpreta een interpretatie van mij te geven. En op zo'n manier ook een, een vorm van kritiek op mij te geven, een weerwoord. En daar heb ik allerlei andere personages omheen geplaatst. En, uh, en ook uh, mijn moeder, dus uit de werkelijkheid, um, die weer uh, reflectie geven op mij. Ja. Um, en maar gaf dat, het... gaf dat een vorm van bevrijding? Dat je eigenlijk het personage dat jou moest verbeelden uh, stond te regisseren? Nee, niet zozeer bevrijding. Het maakt dingen wat overzichtelijker. Je hoeft niet meer en te spelen en te regisseren. Mm. Het was nu gewoon alleen regisseren en dat is iets minder schizofreen. Want en op de vloer staan en dan ook nog daarna zeggen wat je denkt dat er anders moet, dat is best wel ingewikkeld soms. Zo heb je het vijf keer gedaan. Ja, ja, ja. En, en nu had ik ook te maken met een iets grotere acteursgroep. Dus dat maakte het ook wel iets makkelijker voor mij om dus aan de kant te kunnen zitten. Is het confronterend als je ziet dat een hele goede vriend van je, die ook nog een hele goede collega is, namelijk acteur, dat die, ja, die gaat toch met jou aan de haal, met jouw personage? Ja, nou ja, de, de confrontatie heeft hem zeker plaatsgevonden in de repetitieruimte, maar ook vooral ervoor. Uh, hij, ik heb hem gevraagd om mij te spelen, omdat hij ooit heeft gezegd... Eli, volgens mij hou jij eerder een probleem in stand... Uh, uh, door steeds meer voorstellingen over Israël te blijven maken... dan dat je er iets mee oplost. En Dat vond ik een interessante uh, en uh, ook wel pittige observatie. Waar wij ongetwijfeld nog langdurig over door komen te Precies. praten zo meteen. Nou ja, wie weet. Ja. En, en, hij, uh, en hij was uh, uh, zo fel daarin, zoals hij kan zijn. En dat vond ik zo interessant. En daar is zo'n pittige discussie uit voortgekomen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, nou misschien is het wel... En hij heeft het over echt een paar jaar geleden. Uh, misschien is het interessant als jij mij in het laatste deel speelt dan. En daar is dat idee geboren. Maar hij trekt ook... een heel pittig mannetje op. En niet gewoon alleen maar een pittig mannetje. Ook wel een beetje een naar mannetje af en toe. Ja, maar en dat en ben ik hij... ook wel. Maar ook een, een beetje een heel egoïstisch mannetje. ben ik ook geweest. Geweest. Ja, hoop ik. <laughs> een egoïstisch mannetje dat eigenlijk op de dag van zijn trouwen, ja, dan draait het voornamelijk toch om hemzelf en niet ja. zozeer om zijn vrouw. Sorry. Nou ja, maar het, het is wel. Maar nog één dingetje over waarom ik niet mezelf speelde is ook omdat dit de meest persoonlijke voorstelling van allemaal was. Mm -hmm. En daarmee ook wel nodig had om het afstand te kunnen nemen en uh, gewoon naar te kunnen kijken. Maar het, inderdaad, het speelt zich af op een huwelijk, deze voorstelling. De laatste dans, het huwelijk van uh, mij en, uh, mijn, uh, en mijn toekomstige vrouw Bien. Ja. En uh, het publiek is de gast, zijn familie, vrienden, kennissen, en noem maar op. En uh, er is een groot onthaal met de ceremoniemeesters en het is ontzettend gezellig. En uh, sommige mensen in het publiek zijn mijn opa, mijn oma, mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. En die hebben ook een speech voorbereid, dus die krijgen ze ook van mij. En, uh, en vervolgens uh, zitten ze daar en maken ze de avond mee. Ja. Um, en die avond die verloopt anders dan dat, uh, het personage Eli. Uh, en in de repetitieruimte spreken we dan over Pili. Uh, het personage Eli. Zo, om even, even de helderheid uh, even helder te maken. Voor de, voor de aanwijzingen. Precies. Ja. Dus, uh, Pilai uh, ja. die, uh, maakt de avond anders mee dan dat hij... Uh, um... zich had gedroomd. Ja, want, want wat er gebeurt is dat de opa geeft een speech waarin hij het heeft over... ik wil heel graag dat jij weer in Israël komt wonen. Ja. De oma die heeft een enorme absurde observatie over uh, hoe de joden langzaam buiten Israël worden uitgeroeid... omdat er een gemengde huwelijken zijn, zoals mijn huwelijk ook een gemengd huwelijk is. Ja, dus ze sterven uit. Ja, dus we hebben, en dat wordt uh, met een zeer slechte smaak wordt dat ook wel eens de stille holocaust genoemd Dat fenomeen. Um, er zijn allerlei speeches, momenten, interventies... rare dingen die er gebeuren op het ja. huwelijk... waardoor het ontspoort. En dat personage Eli, Pili, die, die, die raakt steeds verder daarvan in de war. Ja. Niet helemaal onlogisch. want de stemming gaat ook behoorlijk ja. naar de Filistijnen. Hè? Ja, en, en, en met man en macht zijn de ceremoniemeesters bezig... om er nog een soort van sfeer in te houden... en, uh, en de liefde centraal te stellen... En uiteindelijk gaat het over die keuze, kies je voor je vrouw... of kies je voor de liefde voor Israël? Ja. Welke liefde kies je ja. voor? Nou, je hebt nu eigenlijk al een, een, een aardige staalkaart gegeven van de dingen... die je allemaal wil laten zien in deze voorstelling. Die het slot is van een, van een reeks. Zes stukken zijn het geworden. Die heb je de afgelopen vijf, zes ja, jaar, vijf jaar gemaakt. Je bent nog hartstikke jong, 27, hè? Word ik morgen, ja. Word jij morgen 27? Ja. Wauw, wat leuk. Wat ga je doen? Spelen we in Maastricht. Dus dat gaan we dan eigenlijk feesten daar. Oh, heerlijk. Maastricht is leuk. Ja, heel leuk. Vieren. Ja, ja. Ja. Uh, morgen wat je 27. Je hebt eigenlijk gewoon nu al. Uh, ja, en dat heb ik me ook door anderen laten vertellen. Want ik heb eerdere afleveringen dus niet gezien, alleen maar deze. Maar een, een soort meesterwerk neergezet waarin je. <lacht> Ja, het is gewoon zo. Het is internationaal bekroond. Het is nationaal bekroond. Je hebt welk stipendium, geloof ik, voor, voor jonge uh, ontdekte toneelmakers enzovoort. Heb je, allemaal, heb je allemaal ontvangen, prijzen en ga zo maar door. En ik ben blij dat we er aandacht aan kunnen besteden, want het is zeer de moeite waard. Ik wil voordat we gaan verder praten over de voorzitter, toch nog even de waan van de dag aan je voorleggen. Want uh, vandaag is op de Israëlische badplaats Eilat zijn twee raketten afgevoerd. Er zijn geen gewonden gevallen, tot zover bekend. Ze kwamen neer al in het zuiden van de stad bewoners die werden opgeroepen binnen te blijven. Het is wel heel groot nieuws in Israël. En ik dacht meteen toen ik het las... Uh, ja, hoe ga je eigenlijk om met Israëlisch nieuws? Want aan de ene kant komt het je misschien ook wel verschrikkelijk de neus uit... en je komt er vandaan en ga zo maar door. Ja, en... Ja. Nou ja, het is, het is allemaal... Het is, het, het... Uh, hoe ga ik ermee om? Ja, ik, ik vind, ik, ik, het is allemaal ingewikkeld. Dus, dus daarom ben ik een reeks gaan maken. Elke, uh, elke politieke uiting die er is, elke mening die er is, elke, uh, elke daad van geweld, van welke kant dan ook, um, die zijn complex en die zijn niet zomaar te zeggen, of niet zomaar over te kunnen zeggen: dit is goed of dit is fout. Um, het enige wat ik erover kan zeggen... en daarom ben ik ook een reeks voorstellingen gaan maken... is dat het complex is. En, uh, en ik wilde die complexiteit proberen te tonen. Um, en, uh, probeert... Omdat het zo complex is dat je, nou ja, dat je er weinig in vertelt. Ja, ik word over het algemeen heel moe en daarom ga ik ook, uh, en dat doe ik ook nooit, uh, een, een standpunt innemen. Ik word heel moe van de, van de zwart-witte standpunten die worden ingenomen rondom het debat, rondom het Israël-Palestina-conflict en het alles wat eraan vastkleeft. Um, ik denk ook niet dat het heel veel zin heeft om te zeggen die heeft gelijk en die niet. Um, ik denk dat het interessant is om te gaan kijken. En vooral belangrijk om te gaan kijken. Wat is de context? Wat is de. Wat, waaruit. Waarom gebeuren die dingen? En uh, hoe kan je daar met z'n allen in de toekomst voor zorgen dat dingen anders lopen? Mm. En, um, en de enige manier waarop ik denk dat je dat kan doen, is door te laten zien. Uh, uh, wat de familieverhalen zijn. En daarom ben ik ook naar mijn eigen familie gaan kijken. En binnen mijn familie... Waarom, is dat? Waarom zijn die familieverhalen zo... Omdat zo je binnen mijn familie, en dat geldt niet alleen voor mijn familie... dat geldt voor heel veel families... is het uh, vaak zo dat er uh, uh, verscheurdheid heerst. En dat er mensen zijn die... Uh, die meningen hebben die haaks op elkaar liggen. Uh, als ik kijk naar mijn oma, die vanuit Litouwen naar Israël is gevlucht... tijdens de Tweede Wereldoorlog en een keide Zionist is geworden... Uh, die heeft daarmee uh, haar uh, kinderen, uh, dus waaronder ook mijn moeder... Uh, met een straffe hand opgevoed. En uh -huh. dat heeft uh, effect gehad op mijn moeder en vervolgens effect gehad op mij. Dat, dat zijn al verschillende stadia van generatie. Over wat voor effecten heb je het dan? Uh, nou, dat je, dat, dat, dat, als, je, als je wordt verteld dat, je, dat de staat Israël de enige echte juiste plek is in de wereld voor de Joden. En dat er nergens anders gewoond mag worden en dat er kosten wat het kost voor gevochten moet worden. Ja, dat, dat, dat doet iets met je als je een kind bent, weet je wel? En, mm -hmm. Dus dat heeft ook iets met mijn moeder gedaan. Vooral ook omdat je moeder op een zeker moment toch heeft besloten om, om weg te gaan. gaan, om naar Nederland Precies, te gaan. Precies, mijn moeder die. En dat heeft. Dat heeft deels erg met politieke dingen te maken. En ook omdat ze dacht... ik weet niet of ik mijn kinderen in een land wil laten groot, of groot worden... waarin ze ook het leger in moeten. Mm -hmm. en, uh, en, en om die... Dus niks vechten voor de Staten? Of? Ja, nou ja dat, dat was voor haar wel. Hè. Zij heeft zelf ook wel in het leger gezeten. Zoals iedereen daar in het leger ja. heeft moeten zitten. En uh, zij heeft gelukkig voor haar nooit in een gevechtseenheid gezeten. Um, maar uh, um, dus de, de, de binnen één familie, want mijn opa die heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Die is net voor de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland met zijn ouders gevlucht. Hij is een uh, uh, hij heeft Pools uh, originebloed, maar uh, zijn familie was op dat moment in Duitsland. Ja. In Frankfurt. En uh, en die zijn naar Israël gegaan. En die waren daar al in de in eind jaren dertig. Dus die hebben de hele oorlog gelukkig voor hen niet meegemaakt. Maar die, die is weer op een hele andere manier opgegroeid. En die is psycholoog geworden. Is bezig geweest om uh, Joden en Palestijnen... dichter tot om elkaar laten, te, te laten komen. Hij is zelfs op een gegeven moment... ereburger van Jeruzalem geworden... Omdat, vanwege dat werk... Um, dus veel meer verzoenend dan, ja. uh, dan, dan eigenlijk die eigen staat beschermen. Ja, en, en dus maar wel zichzelf zionist noemen. En, mm. en, maar dat vind ik vaak een misvatting. Jezelf sionist noemen als de staat al opgericht is. Want het hele idee van zionisme. is dat er een staat Israël moest komen. Die ja. is er. Dus daarmee kunnen we ook zeggen dat het sionisme wel een punt achtergezet kan worden, wat mij betreft. Uh, maar uh, um, het. het uh, um, dat je dat alleen al binnen één familie hebt. Ja. Ja. en, en die ook moeder... de golfbeweging. Hè? Ja. Dat vind ik ook iets fascinerends. Dus mijn opa, die was religieus. En die zei toen hij uh, zag. Want hij is wel naar de Tweede Wereldoorlog teruggegaan in Europa. Toen hij zag wat er was gebeurd in Europa, hij uh, ging hier uh, ontwikkelingswerk doen toen uh, zei hij, God bestaat niet. Dus is hij uh, van de religie afgestapt. Mijn oma was niet religieus, maar die kwam van Europa naar Israël. Uh, mijn moeder die is dus teruggegaan naar Europa. Daar waar mijn uh, oma vandaan kwam. En uh, haar broer... Uh, um, die is zwaar orthodox geworden. Dus binnen één, één kleine familie... is precies die tegenstelde ja. beweging. Nou, als je alleen dat al allemaal in één familie kan vinden... Ja, dan zitten grote politieke uh, uh, problemen... zijn daar terug te vinden. En ik dacht, ik vind het interessant om die bloot kleine te leggen. Maatschappij. Ja, en zoals elke familie, volgens mij is daar een fascinerend. Uh, uh, de familie is echt een symbool voor hoe het, hoe een samenleving in elkaar kan zitten. Ja. En daarom dacht ik, laat ik dan maar die zes verhalen gaan vertellen. Ja. Maar Ila, jij gaat op je derde. Je bent geboren in Jeruzalem. Je gaat met je moeder op je derde. Ben je naar, naar Nederland uh, gegaan? Je bent uiteindelijk groot geworden in Dordrecht, begrijp ik hè? Ja. Uh, wat? Nou ja, ja, tot mijn achttiende. Dus voor mijn gevoel echt groot geworden in Amsterdam. <laughs> ja, toen, maar toen begon het het waren even. echt wel jaren hoor. Tussen je derde en je achttiende. Ja, 18e. klopt. Maar, maar echt, in de lengte in ieder geval groot echt, geworden. Echt, echt, echt iets geleerd in ieder Pas in Amsterdam. <laughs> Vinden ze niet leuk in Dordrecht je nee, dat Nee, sorry, zegt. maar Dordrecht, ja, dat is Dordrecht. Ja. Nee, ja, geweldige stad. Geweldige stad. Ja. U kunt reageren hè, op, op deze uitzending. Had ik dat al gezegd? Radiokunst.nl ja, ja. Je uh, mensen hashtag. uitlokken. Of... Ja, natuurlijk, ik lok ze de hele tijd uit, liever wel. Maar Ila, jij, jij, wat, wat, wat, wat, wat betekent dat voor een jongen van drie? Want je herinneringen moeten heel beperkt zijn geweest... aan, aan dat leven in Israël. Uh, ja. Ja, die zijn, die zijn, die zijn, ja, qua concrete herinneringen zijn die uh, heel vaag natuurlijk... Maar um, uh, fysieke herinneringen zijn enorm. Uh, ik heb nog steeds, als ik in Israël aankom... en daar zegt het personage Ila iets over, ook in het stuk... dat je, uh, op het moment dat ik de geur weer van Israël weer... Ja. Ja, dat is zo'n typische geur, dat, dan ben ik weer thuis. En ik voel de zon op mijn huid. Dus, oh ja, wacht even, dit is het. Het eten, het proeven. Ja. Uh, gewoon die dingen die, waar je als, als baby tot aan je derde kennis mee maakt... En en die associeer ik blijkbaar nog steeds met huis. Ja. Uh, of met thuis. En en ehm. Uh... Het enige is dat in de jaren daarna daar een, een, een ingewikkelde bijsmaak bij is gekomen. En dat hij dat op een gegeven moment uh, dat thuis uh, veel minder mooi was dan dat het in de jeugd was. Omdat uh, complexe. Op een gegeven moment kom je erachter wat, in wat voor land het eigenlijk is. En dat het niet alleen maar lekker eten en fijne zon. En, ja, en omdat je verhalen is. natuurlijk hoort die geheel en al een politieke context hebben. Ja. En, en niks meer te maken hebben met de geur en, en de sinaasappels... Of, nee, de, nee. of de zon die op je huid brandt of, nee, uh, of, nee. of bij je oma op schoot zit of wat dan ook. Nee, precies. Nee. Maar dan nog heeft het voor jou een waanzinnige urgentie gekregen. Zo urgent dat je, dat je eigenlijk de start van je hele toneelcarrière... waarschijnlijk heb je dat niet zo gezien, maar dat is zo geworden... Hè, zes voorstellingen lang... Uh, autobiografisch materiaal uh, uitwerkt en op een, op een zeer confronterende manier op het toneel uh, brengt. Uh, wat, wat, is die, wat is die urgentie voor jou? Want je broer, bijvoorbeeld, waar, die, die ook op een gegeven moment voorkomt in een van je voorstellingen, die heeft dat waarschijnlijk heel, die heeft dat heel anders ervaren. Niet eens. Ja, ik weet niet waar, die, waar, waar, ik weet niet waar urgentie vandaan komt. Dat is de, of waar. waar ik, ik, Wanneer, wanneer popt het op dat je dacht van. Ja, nou ja, dit dat is, is iets dat waar ik nooit weg geweest. Dan. Dat is. Dat is de, nou ja, als kind heb ik gewoon. Uh, zijn we er niet zo heel erg bewust mee bezig geweest. Het is zelfs zo dat we op een gegeven moment de taal echt wel een beetje verwaterd is. Dat ik het Hebreeuws echt wel losliet. En vooral alleen maar Nederlands sprak ook met mijn moeder. En uh, dus het was. Het was, het was dus niet dat het mijn hele jeugd aanwezig was. Maar mm. op een gegeven moment. Uh, was het er en werd het heel erg belangrijk. En ik kan ook niet een moment aanwijzen van... oh, dit en dit gebeurde. En toen, eh, ik, ik voelde, ik kom hier niet omheen. Ik, het is iets, iets, iets emotioneels, eh, iets groots. En ik moet dat uitzoeken. En het kwam ook wel uit een soort van enorme woede over... en frustratie over dat het maar keer op keer weer misloopt daar. En, en, en dat de... de, de, de, de ja, dat het, het, het, zou, het zou zo mooi zijn als we stappen zouden zetten en, en uh, daar en, en we dichter tot elkaar zouden komen. En, en dan is theater voor mij bij. Ik ben geen politiek activist, uh -huh. ik ben geen uh, politicus. Uh, en ik vind het niet interessant, zoals ik eerder al zei, om standpunten in te nemen. Ik vind het interessant om dan iets te onderzoeken en de onmogelijkheid en de complexiteiten van te tonen. Zodat je vervolgens uh, zelf thuis uh, hopelijk nog even gaat zitten nadenken over wat je anders zou kunnen doen. Mm -hmm. um, ik weet niet precies waar dat geboren is, dat spijt me. Nee, dat hoef je ook niet precies. Ik ga gewoon net zo lang doorvragen mm -hmm. totdat we... We gaan het onderzoeken, laten we het zo noemen. Okay. Want ik kan me voorstellen dat er momenten zijn in jouw persoonlijke geschiedenis uh, hier in Nederland dat je, dat je je wel heel erg geconfronteerd voelde met, met, met niet alleen die politieke context, maar ook het feit dat jij niet meer thuis dat je niet meer in het land bent waar je vandaan komt. Bijvoorbeeld Heimwee. Ja. Nou ja, kijk, dus, uh, uh, ik heb ook in de voorstelling Dit is mijn vader, dat is deel drie in de reeks, over mijn vader, vanzelfsprekend. <laughs> uh, die man, die is, dat is trouwens een Nederlandse man die, uh, die uh, in, de, in zijn hippie-tijd naar de kibbutz is gegaan, zoals zoveel uh, dat deden. En uh, daar verliefd werd op een uh, aantal mooie Israëlische vrouwen, waaronder op een gegeven moment ook mijn moeder. En, uh, en daar een kind mee kreeg, en dat was ik. En later ook mijn broertje. Uh, maar die. Uh, uh, die voorstelling die gaat over uh, discriminatie en antisemitisme op de voetbal. En uh, uh, vroeger in Dordrecht, uh, uh, bij de voetbalclub waar ik speelde, uh, daar, uh, daar kwamen ze op een gegeven moment achter, omdat ik een uh, besneden ben, uh, van uh, die is anders. Mm -hmm. Dus kijk, de vraag: ben je Marokkaans? Nee, wat dan? Ja. Oh, Joods. Oh ja. vanaf dat moment werd er anders naar me gekeken. En dat is wel een moment geweest dat ik dacht... hé, hey, maar nu, nu ontstaat er een ander soort verhouding tot mij. En, en daar is wel een balletje gaan rollen. En, uh, en, en is bij mij wel een soort van... ben ik ergens anders over gaan nadenken. Mm -hmm. En ik heb over wat er toen is gebeurd... En, uh, heb ik een voorstelling gemaakt. En, uh, dus met mijn vader. En over hoe verschillend mijn vader ik daarmee omging. Hoe ik als uh, jonge Joodse jongen in de angst... Uh, kroop voor, uh, voor dit, wat er zou kunnen gebeuren. Omdat ik Joods ben en mijn vader die dat op dat moment vooral uh, erom lachte... En, en op zijn manier dat probeerde op te lossen door er heel licht mee om te gaan. Maar daarmee het misschien ook wel een beetje bagatelliseerde. Ja. En, uh, en, en, en ja die twee krachten maak je in de voorstelling mee. En die gaan enorm in botsing. En uiteindelijk zie je een vader en zoon die ja, elkaar totaal niet begrijpen... maar wel uh, elkaar liefhebben hebben vanuit de baas omdat het vader zoon zijn... Ja. Uh, zijn. Maar uh, daar is denk ik wel ook iets, iets, iets, iets ontstaan van... oké, okay, nu ben ik iemand anders als je, als je daarnaar zoekt. Ja, ja. en daar, je bent voorstellingen gaan maken, zoals je al zei... steeds vanuit een ander familielid, vanuit een ander perspectief... eigenlijk onderzoekend wat er, wat er aan de hand is met die identiteit. Mm -hmm. En uh, dat is niet verre van gratuït... Uh, je, je, je betrekt je familieleden erin, zoals je al zegt. Hè? Je, je broer heeft meegespeeld, je vader heeft meegespeeld. In, de, in deze laatste voorstelling zien we, zien we een filmpje waarin we je moeder zien. Uh, en, en je betrekt het publiek erin. Eerst bij die familie. Wat, wat, wat moest je overwinnen eigenlijk om zo persoonlijk te worden... dat je zelfs je familieleden met de oren erbij sleept? Want... Niks overwinnen, dat was een heel logisch proces. Ja, ook voor hun? Ja, ja, het begon met mijn moeder, en ik ben gewoon ik heb opgebeld vijf jaar geleden. Mag ik langskomen met een camera? En mag ik je filmen? Terwijl dat je uh, Israëlische maaltijden aan het koken bent. En uh, wat, uh, wat vragen aan je stellen? Ja, dat klinkt dat, allemaal heel onschuldig. Ja, ja, ja dus dan ja, begint dan het je heel... Kan bijna geen nee zeggen als Nee, moeder. ja, ja nee. en dat, dat ontstond. En toen? Ja, toen hadden we hele mooie, maar ook wel pittige gesprekken. En, en heel langzaam ga je uitzoeken waar, dan, waar, waar het dan zit. En uh, hoe je hoe je verhoudt tot elkaar. En uh, tot het politieke verhaal. En, uh, en hoe het precies in elkaar steekt allemaal. Dus dat is een heel spannend onderzoek geweest. En, uh, en, en ik heb, ze zijn er eigenlijk allemaal heel organisch allemaal ingerold. En uh, het is zelfs zo dat ik een paar keer me verbaasd heb... over de, de, de cadeautjes die ik kreeg van de familie. Niet, niet letterlijk, mm -hmm. maar... De, In maar momenten. De, ja, ja, mijn opa en mijn oma leven niet meer. Dus ik heb dat moeten doen via materialen die ze hebben achtergelaten. Zoals dagboeken en aantekeningen en andere dingen. Nou, dat je opeens ziet zit te lezen en dat je denkt... Dit is, dit is bijna geschreven alsof dit echt in deze voorstellingen moet zijn. Of dat er dingen gebeuren dat je denkt, nou, volgens mij willen ze dit wel. Dus het is het ook daar, zelfs met die twee die niet meer leven... heb ik, uh, heb ik dat gevoel dat dat, dat organisch is geïnteresseerd. ja. Ja, en, en uh, mijn broertje was het meest sceptisch. En, uh, ook omdat hij een totaal andere verhouding met dit onderwerp... Ja, heeft. Jij, omdat, omdat, hij, omdat hij zegt van... doe niet zo moeilijk, man. Ja. <laughs> en ga gewoon lekker genieten van je leven. En... Uh... En natuurlijk is er wat vind je ervan, eigenlijk, van die opmerking? Ja, vind ik een heel slimme opmerking. Uh, en, en, van, van, hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat Tim, de acteur die mij speelt in de laatste dans zegt. Uh, vol, vol, volgens mij hou je eerder een probleem in stand. En, en dat is een... Uh, dat, ja, ik weet niet of dat zo is. Maar het is wel de moeite waard om daarover na te denken. Want wat is het juist? moet je je mond erover houden. Moet je, moet je met z'n allen doodzwijgen dat er problemen zijn. En houdt het dan misschien op een dag vanzelf op. Ik weet het niet. Het uh, zou mooi zijn. Neem je hem uh, kwalijk dat hij, hij een hele andere houding hierin nee, heeft? Nee, ik neem niemand iets kwalijk. Ik heb juist geen enkel oordeel over wie dan ook. En uh, in, in niet in mijn voorstellingen, niet daarbuiten. Niet over mijn familie, niet over de rest van de mensen in de wereld. Uh, iedereen die, die, die, die rommelt, met we rommelen met z'n allen wat aan. En we proberen met z'n allen het beste van te maken. En soms slaan we even de plank mis en dan proberen we het weer goed te doen. Dus ik heb echt geen oordeel over wie dan ook. Uh, maar ik vind het een interessant idee, van misschien moet je het loslaten. En, en dit is ook mijn laatste voorstelling erover. Hierna hou ik ook echt mijn mond erover. Zeg je ter geruststelling van wie eigenlijk? Van mezelf. Nee, niemand. Nee, van niemand. En ook als ik over een half jaar denk... oh shit, ik moet er wel weer een voorstelling over maken... dan ga ik dat doen. Je bent nog jong, zoals ik al zei... en je hebt zes voorstellingen hierover gemaakt... en dan ga je op een bepaalde manier ook met de bidden bloot. Dan moet je ook dingen van jezelf laten zien... die gewoon niet per se heel erg vrij zijn. Namelijk dat je nogal monomaan bent, bijvoorbeeld ja um, Ook in, Ook in deze onderwerpkeuze, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, nou ja, nee, ja nee ik heb mezelf... Het is een aanbeeld en daar hamer jij op. Ja, en kijk, ik, ik, ik heb gelukkig nog steeds een privéleven. En daar zit, uh, daar zit nog dingen die... of daar, daar, daar, daar steekt het allemaal weer net weer anders in elkaar... dan het leven dat je van mij ziet op het toneel. Maar uh, ik, heb, uh, ja, ik ben behoorlijk met de billen bloot gegaan. Niet alleen maar omdat ik dat van mezelf vroeg... maar ook omdat de mensen met wie ik ging werken, dus mijn familieleden... Uh, um, dat ook van mij eisten en, uh, en dat vanzelf ook ontstond. omdat het, het is een gesprek dat twee kanten op gaat. Uh, wat is het meest naakte wat je van jezelf hebt moeten laten zien... in dit, uh, in dit, hele, in dit hele project? Ja, dat weet ik niet. Elke voorstelling was een... Uh, Oké, okay, laten we die laatste nemen. Die hebben we allebei meegemaakt. Nou ja, in deze laatste voorstelling... zonder al te veel te verklappen voor het publiek... Uh, dat nog eventueel wil komen kijken... naar dit? dit gesprek. Nee, ik heb een... Uh, die, die, die, die vijf jaar waar we het over hebben... van, van uh, de zoektocht naar uh, hoe je hiermee om moet gaan... En dus hoe je het theater ook van moet maken. Die is me niet in de koude kleren gaan zitten. En dat heeft ook geleid tot een behoorlijke verwarring. En, uh, en, en angsten die er zijn, zijn ontstaan. En die heb ik vormgegeven in deze voorstelling. Je hebt het gezien. Mm -hmm. en, en, daar zit, daar uh, zit een uitspraak in. Van, zit op het einde er, er, er ja. zit je heel letterlijk in die paniekaanval. Uh, als publiek ook. En, en zegt, zegt de hoofdpersoon tegen, tegen zijn vrouw. Uh, tegen de Bien. Zonder, zonder jou ben ik een Radicale gek. Ja. Dat is een vrij cruciale uitspraak in, ja. in, in, in, in ja. dit verhaal. En je ziet eigenlijk ook, je ziet ook dat Eli Den Boer in de voorstelling een radicale gek ja. geworden is. Ja. Alsof hij helemaal niet meer in staat is om te relativeren. Ja, nou ja, dat, dat, uh, daarin heb ik in deze voorstelling ben ik wel met de billen bloot moeten gaan. Dat je, uh, en, en ik heb dat allemaal wel hiervoor al uitgezocht, voordat ik de repetitieproces in ging, want anders kan je er geen voorstelling over maken. Als je in er middenin zit. Mm -hmm. Maar die, die, die, die staat van zijn waarin je zo radicaliseert dat je op een gegeven moment uh, niet meer ziet ff, dat je een geliefde hebt. Dat je niet meer ziet dat het leven niet alleen maar gaat uh, over politieke zaken. En dat je op een gegeven moment denkt, weet je, jongens, ik zie geen enkele andere oplossing meer. Dan gooi er maar een bom op. Want dat is ook wat het personage IAI ja. roept in het stuk. Want ja. uh, daar kwam ik op een gegeven moment van. Ja, weet je. Uh, ook nadat ik uh, de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard weer eens had gelezen... die ja, ook roept, ook go gooide maar een bom ja. op. Dat is de enige manier om als mensheid nog een stap verder te komen. Ja. Dat heb ik op een gegeven moment gedacht. En dat is een radicale gedachte. Dat, dat is gegeven ook moment een gaat... depressie op papier, hè? Ja, ja, ja dat, ja, ja. dat is een enorm depressief stuk. Ja. Uh, hoewel je het zo niet moet regisseren, denk ik, maar dat terzijde. Je bedoelt dat je dat met lichtheid moet doen? Ja, van, nou goed, daar gaat het nu niet om. Maar de... de, de, de uh, die, die complexiteit uh, en, en dat, je, dat je dus dat wat je, alle, wat je het allerliefst hebt. Uh, je, je, je geboorteland, je, de plek waar je die eerste herinneringen hebt... waar, waar de, alles zuiver is, waar de associatie alleen maar met schoonheid is... en, en met, met rust en stilte, vrede, liefde... Ja. Um, dat die zo kapot is gemaakt door, door alles en iedereen. En die hele situatie en, uh -huh. en de complexiteit. Dat je op een gegeven moment denkt: weet je, misschien is het beter om gewoon die hele teringbende maar de zee in te flikken. Uh, dat is een hele erge gedachte. Uh -huh. En die heb ik op een gegeven moment ook voorgelegd aan mijn moeder. En, uh, en die zegt, uh, heel wijs zegt ze: ja, maar dit is jouw onmacht als je dat zegt. En, en dan zegt het enige wat me dat vertelt is dat jij er niet mee kan omgaan. Dat uh -huh. jij er niet mee om kan gaan, dat sommige dingen niet oplossen. Zes. Ja, precies. En, en, nou en dat is eigenlijk geeft ze daarmee ook een soort finaal oordeel natuurlijk over de hele kwestie. Namelijk, het lost zich nooit op. Het enige wat je kunt doen is ja. min of meer accepteren of berusten hierin. Nou, of in ieder geval op, een andere kant verkeerd. op kijken. En, uh -huh. en, en volgens mij raakt ze bijna iets spiritueels in wat ze zegt. En, en dat is, Loslaten. Ja, en, en, en proberen een andere kant op te kijken. En daarom eindigt de voorstelling ook wel met een feest. En, en uh, omdat uh, ondanks het werd ook in het introotje gezegd... dat er na 65 jaar eigenlijk geen reden is voor feest... probeer ik dat wel te doen om iets tegenover te plaatsen. Ja. Om, om, om, om iets hoopvols te beginnen. Dus na die bak ellende waar ik met de billen bloot heb moeten gaan... Eh, zowel voor het proces als tijdens het proces... en dat was niet te mild, kan ik je vertellen... Um, uh, dat probeer je te delen en dat probeer je, je probeert uh, je, het, het zwartste stukje te tonen. En daar probeer je ook mensen in te betrekken op zo'n manier dat ze dat kunnen begrijpen. En vervolgens er ook een andere draai aan te geven. Ja, ja. want we eindigen in, in vrolijke muziek. Uiteindelijk is er een feest en ja, mogen we dansen. Het is vrolijk met een mineur. Ja, ja. ja. toch? Ja, maar nee, maar daarvoor zijn we allang door een hel gegaan. Want wat jij. Ja. Wat je, wat je, wat je maar zelf... het is leuk, mensen. Nee, het is heel leuk. Het is heel leuk. Het is, ja, maar, ja, maar ja, het is geen cabaretvoorstelling. Nee. Laten we nou gewoon eerlijk zijn. Nee, dat uiteindelijk. En er zitten is... twee hele leuke ceremoniemeesters in waar je heel hard om kan jo, lachen. Hele knappe jongens ook. Okay. Maar um, kijk, wat wel gebeurt is dat de, de contouren. het is. Het zijn de contouren van een bruiloftsfeest. Ja. Iets waar we vrolijk van moeten worden. Maar, dat maar uiteindelijk worden we opgesloten in een bruiloftstent. En en, en die tent gaat dicht en, en ik, nou, ik kan niet alle details geven, maar we zitten echt in een, we zijn opgesloten, we zijn ja. gevangen. En ik zag ook een, een paar oude mensen die de tent niet ingingen. En dat begreep ik heel goed. Gelukkig was zei de ceremoniemeester tegen mij. Er gebeurt niks. Ga maar gewoon naar binnen. Ja. He, want we worden zelf ook betrokken in in het spel. Ja. Dus jij drukt ons wel met de neus in de shit, om het maar zo te zeggen. En dat wil je ook. Ja, als publiek word je, word je mede verantwoordelijk gemaakt voor de ingewikkelde situatie. Ja, En als publiek zit je opeens te midden in eh, waar je in het begin inderdaad gewoon familie, vrienden, kennissen of een voetbalteam of zoiets dergelijks bent uh, van uh, Eli en Bean, uh, zit je opeens in de complexiteit. Dit net... ja, denk je nog leuk, vrolijk mag een drankje drinken. Ja. En het is gewoon een stemming, ja. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in. Nee, nou dan, dan heb je het juist beleefd. En dan, ga je, en dan ga je op een gegeven moment nadenken over... hoe kan ik dit dan anders doen, als het goed is. We hebben gesproken met Piet Menu. Ja. En hij is directeur van de Brakke Grond in Amsterdam. Maar daarvoor was hij artistiek leider van Huis van Bourgondië. En daar heb jij de in eerste Maastricht. vier voorstellingen in, in Maastricht, heb je die, die zijn daar ontstaan. En ja. hij is eigenlijk je coach, je ja. mentor altijd geweest in het toneel. Want, want je bent uh, autodidact eigenlijk. Je hebt maar een paar jaar opleiding gedaan en toen liep je daar rond. En uh, Ik kan me er opeens iets bij voorstellen hoe dat was. <lacht> en wat Eli ons vertelt, zegt hij tegen ons, is dat ieder van ons op de een of andere manier verantwoordelijk is van wat er in de wereld gebeurt. Je kunt je daar niet van afkeren. Hij maakt ons in zijn voorstellingen letterlijk medeplichtig. En dat individuele verhaal van hem wordt universeel, want zijn voorstellingen gaan ook over moederliefde, over vaderliefde. Mm. Hij, hij zegt hiermee van, je wil ook gewoon, en, en niet op een zachtzinnige wijze, dat wij ons iets aantrekken van, van het lot van, van jouw land. Ja, mijn Mag... land. Nee, dat van, van, van een land. Van een het is land. niet mijn land. Het ah, is, het ja. Is het, of Ja, ik ben daar geboren, maar ik bedoel, het, ik wil het niet claimen. Um... Ja, nee. Dit antwoord geeft, zegt heel veel, hè? Ja, nee, laten we het alsjeblieft niet nog een keer gaan claimen. <laughs> <laughs> uh, het is nee, al een nee, paar keer gekleept. Ja, daarom. En, uh, dat is al ingewikkeld genoeg als ik dat ook hier gaan over gaan proberen. Ik probeerde wat. Zomaar. Nee, ja, het is... Het is, het is, het is het, het, nee, ja, de, de, de complex ja, van iedereen die daar leeft. Wij zijn eigenlijk allemaal hier tamelijk moe op dit onderwerp. Is dat zo? Dat denk ik. Ik denk dat wij helemaal niet meer weten hoe het in elkaar zit... Ik denk dat ja, helemaal... dat weet ik ook niet. Dat, dat, dat is ik keer. denk dat wij gewoon helemaal niks meer ervan snappen. Ik denk dat zij het daar nog veel minder begrijpen. En ik denk dat de stellingen zich verhard hebben... en dat iedereen een beetje gewoon... de een is voor, voor de een en de ander is voor de ander. En eigenlijk zijn we gewoon de weg kwijt op dit onderwerp. Ja, dus is het des te belangrijker dat, uh, dat de kunst opstaat En dan heb ik het niet alleen over mijn eigen ja, werk, maar er nee, zijn... Dus nee. Godzijdank, heel veel kunstenaars, ook op documentair gebied, die ongelofelijke mooie gaan. Maar we het op ITFA kijken, daar zie je elk jaar zeer indrukwekkende documentaires over dat land. En uh, uh, uh, een, een kunstenares, als je El Bartanaas, hij is videokunstenares, heeft hier ook in, uh, in Amsterdam in de Rijksacademie gestudeerd. Um, die maakt ongelooflijk indrukwekkende kunstwerken... waarin ze ook de complexiteit toont. Komt zo, de, de, de, de, het is echt de tijd voor... of de tijd, het is in ieder geval... Uh, denk ik wel... het moment om met z'n allen het op een andere manier... te gaan bekijken. En, en dan moet de kunst daar volgens mij... een, een, een voorloper in mm -hmm. proberen te zijn. Heeft dat, heeft, he, wat heeft dit jou gebracht? Want we, we, we, we kijken eigenlijk nu terug... nou, we noemen het nu maar even... voorlopig de voltooiing van dit project. En ja. dit onderwerp voor jou. Wat het mij persoonlijk ja. heeft gebracht. Ja, dan, dan moeten we nog een paar uur uitzendingen. Uh, uh, ging ik kan het zelf wel. Ik rond uh, het wel af als het uh, niet ontstaat. Ja, nee, ja ik, ik vind het heel moeilijk. Die vraag kijk wel vaker. Ik weet niet. Ik kan het niet zo makkelijk beantwoorden. Omdat het. Het heeft mij. Uh, op, op professioneel gebied heeft het mij uh, mijn, mijn, mijn doorbraak betekend. Heeft voor mij betekend dat ik. Nu kan maken wat ik maak. En dat, en dat, en dat ik door heel Europa heb mogen toeren. En nou, dat een mooie lijstje dat jij net zelf ook opnoemde. Um, en op inhoudelijk vlak heeft het me opgeleverd dat ik. Uh, dat, het, dat, dat, dat ik het nog steeds niet weet. Je bent gaan zoeken. Je bent gaan zoeken vanaf je twee. Nou, bij elke voorstelling heb maar. ik gedacht, oh, wacht, dit zou het kunnen zijn. En dan denk je, ah oh, ja, dit is echt wel interessant. En dan, en dan en dan en dan en dan ga je de volgende maken. En dan denk je, ja, maar ja, dan als je het weer bekijkt, zo vanuit mijn oma, dan, hey, dan heeft mijn moeder weer niet gelijk. En als je het dan die weer, En zo heb ik bij elke voorstelling gedacht, oh, ik snap het nu. En elke keer daarna dacht ik ook weer... nee, ik snap er weer helemaal geen snars van. Maar is de verwarring groter geworden? Ja, maar er is wel een soort van acceptatie gekomen. En de laatste die me dat kon zeggen was mijn moeder. Ik was echt in de... Daar waar het personage Eli dus in het stuk zegt... Uh, gooi er maar een bom op. Ik heb er een tijdje mee rondgelopen met die gedachten. Totdat mijn moeder zei... Uh, weet je, misschien, uh, misschien. Het is jouw onmacht, waar we het net over ja. hadden. En toen dacht ik, shit, ze heeft gelijk. En het is weer complexer daardoor. Weet je, dus, dus de, de, de, ik, ik, ik denk soms, ik snap het. En dan snap ik het en een half uur later weer niet. Ja. En, en, en, en dat, dat vind ik heel fascinerend om zelf ook mee te maken. Dus het heeft me. Ja, ik kan niet zomaar zeggen, het heeft me dit en dit opgeleverd. Denk ik. Je hebt muziek meegebracht die in de voorstelling zit. Ja. En het is echt heel mooi muziek. Ik weet alleen helemaal niet wat er gezongen wordt. Maar dat ga jij mij nu vertellen. Ja, en niet het hele lied vertalen hoor. Nee. Maar dit liedje gebruiken we in de voorstelling. Ja. En uh, dat wordt ook gekoppeld aan mijn moeder in de voorstelling. Um, het liedje heet Haarit, Wat betekent uh, het land. En dat wordt in de volksmond wordt Israël Haarit genoemd. En, um, en dit liedje dat is geschreven, de tekst, door Josua Sobol, de grote Israëlische tekstschrijver. En uh, toneelschrijver ook. En um, uh, een paar zinnen uh, die ik ga vertalen is. Uh, laat ons het bizarre lied van ons land zingen. Um, uh, uh, um, en de idealisten bedrijven de liefde met het land. Het is een lied waarin wordt terugverlangd naar grote idealen... van uh, waaruit die staat is opgericht... en waaruit er een nieuwe samenleving moest ontstaan... waarin vrede met iedereen samengeleefd zou worden. En er wordt dus terugverlangd daarnaar, want het is er niet. <tied> מ Torah של הארץ, בואו נשיר את השיר, את צהוב של leor kaul מיתלכים לארקאל רחבה של הארץ, וואסימית kaolaktan tonnet efot davame kulat pachon anachistim ulchim badrakhim le'oramrakutonet uvo eret sperosham shesorfet akol Shuvelot ha'pina nidachat efot ha'machayim Nuli la Shu el ota pinani dahat. Eifo ta mahaim simhata pashtu. Shire and Torah, Shire and Torah, Shire and Torah, Shire and Torah, Ja, dat is een heel mooi, mooi liedje. En, en iedereen uh, die iets met Israël heeft te maken, denk ik, die kent dat liedje. Of ja, nou, de weet zo ik niet. Nou, Zo'n zo, zo bekend lied is het ook weer niet. Maar het is, het, is, het is wel een bekend liedje, ja. Hier in Kunsthof is Ilay den Boer te gast. Hij is theaterregisseur. Hij heeft De afgelopen vijf jaar heeft hij zes stukken gemaakt waarin hij heeft geprobeerd zijn, zijn Israëli's Nederlandse identiteit bloot te leggen... Uh, te praten over dat wat er allemaal aan de, aan de hand is. Hij houdt zichzelf en zijn geboorteland zeer kritisch uh, tegen het licht. Uh, die voorstelling is nog tot 29 mei in Nederland en België te zien. En het grappige bij die voorstelling is dus dat je als publiek... als je binnenkomt, word je door de ceremoniemeesters word je ontvangen... en krijg je gewoon een rol toebedeeld of je dat nou wil of niet. Je zit er gewoon in. En ik begreep dat bij de première de, de bekende theaterman, festivaldirecteur Arthur Sonne uh, de sigaar was, om het maar zo te noemen. Ja, die was en mijn opa. Die was jouw opa, <laughs> die speelde jouw opa, die moest de speechen als jouw opa. Ja. En professor dokter <laughs> Arnold Heertje heeft ook uh, met zijn vrouw... Ja ook een rol uh, toebedeeld Ook gekregen. voor opa en oma, oh, de, de, de, de, de een dag later of zoiets. Ja, en... ik zag ze aankomen lopen. Ik denk, ja, dat is, dat is ja, een mooie... bingo dat je Ja, dat zijn mooie opa's en oma's En vandaag. hoe gaat dat al? Jij geeft ze dan uh, het papiertje met een tekst en een... Ja, ik ontvang ze zoals ik het iedereen in het publiek ontvang, namelijk wat dat jullie er zijn, blablabla, bla, bla, bla. Ja. welkom, en uh, op het huwelijk, en... En dan, uh, en dan uh, zeg ik uh, in het geval van opa en oma, kom ik net wat enthousiaster. Net zoals bij die andere familieleden ja. die moeten speechen. Die vlieg ik eigenlijk bijna om de nek. <laughs> zodat ze er niet omheen kunnen. Nee, Niemand weigert. En, uh, nee, nee, nee. Eén keer zag ik een vrouw echt blinde paniek. Toen keek ik eraan: Vindt u dit echt heel erg? En ze zei: Ja. Ik zei: Oké, okay, dan doe ik iemand anders. Ja. Ik en heb ik ga een niemand, andere oma uh, genomen. Precies. En dan, dan geef ik de tekst. En dan, zeg ik, dan ga ik u voorstellen aan de ceremoniemeesters. En die gaan u zo meteen uh, laten zien wanneer we hier. Uh, uw speech gaan doen. Hoor. Ja, en, en dit, dit is natuurlijk een beproefd recept. Hè. Ik geloof dat in een van de voorstellingen werd er ook stevig gegeten. Hier ja. mag, hier, hierbij is ook de bar open. En, ja. en op die manier, ja, luister je iedereen erin. Maar je kan ook zeggen: betrek je iedereen, Nou ja, betrek je iedereen bij het feest. Uh, Klinkt alsof ik een geval zit. En, en, maar dat, het grappige daarvan is, is dat het dat een voorkomen gescripte chaos eigenlijk ja. is die je maakt. Ja. Is dat ook jouw idee. Van het toneel, want dat is anders dan wat. Nee, dat zijn. is het idee van, nou ja, nee, de gescripte chaos. Dat is de, het huwelijk en een huwelijk is gewoon niet uh, strak. Dat mm -hmm. is geen enkel huwelijk is is. Dat is altijd een pijnlijk moment. Hoor. Ja. ja, en er is altijd uh, dan er gebeurt er iets anders dan je verwacht had mm -hmm. en de ceremoniemeesters die het allemaal veel te zenuwachtig zijn en de muziek die net niet uh, lekker zuiver gezongen wordt en, uh, dus dat hebben we allemaal zo ook gemaakt. Ja. Uh, zodat het zo realistisch mogelijk een, een, een huwelijk is. Um, en uh, Dus dat is ook ontzettend leuk. En ook moeilijk voor de acteurs. Mm -hmm. Want het is best wel een, een, een pittig ding om te spelen. Maar dat doen ze verschrikkelijk goed. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En daardoor word je ook heel snel in dat huwelijk gezogen. En krijg je sympathie. Want eerst moet het gewoon gezellig zijn. En de complexiteit die komt dan op een gegeven moment... wanneer je eigenlijk je op je meest ontspannen bent. Ja. En, uh, maar ja, de verklap ik nu al op Nee, helemaal niet. Valt reuze mee. Je moet het allemaal ondergaan. Ja. Ben je, ben je nou, in het begin had je het er al even over. Maar ben je, ben je even helemaal klaar hiermee? <coughs> met. Doe met dit onderwerp? Of wat, hoe nou ja, de deze weg? reeks is afgelopen. En, uh, en hierna uh, zijn er heel veel andere plannen die ik heb. En, uh, en, en heel veel projecten die we gaan doen. Maar die, die zijn niet gerelateerd aan dit onderwerp. En uh, dat voelt ook wel goed of zo. Het is, het is wel, ik heb er zes voorstellingen over gemaakt en ik heb, uh, ik heb het uiterste voor mijn gevoel eruit gehaald. En uh, het meeste proberen ervan te tonen. En nu, uh, nu is het tijd om andere problemen, maatschappelijke en politieke problemen aan te kaarten. Oh, want dat heet wel meteen maatschappelijke en politieke problemen. Ja, zo zie ik het wel. Het zijn, het zijn toch politieke, ja, het zijn familiaire dingen. Maar, die nee, spreken... maar ook die onderwerpen die wij oh. nu op zitten broeden, dat, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat is ook een. Ja, nu... ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Niet politiek theater zoals wij het kenden in de jaren zeventig, à nee. la baal enzovoort. Nou ja, baal is nog wel heel mooi, maar het dat, dat, dat, dat is niet de man met de dikke sigaar, En mm -hmm. die is de kapitalist. En nee. daar hakken we met z'n allen op in. Uh, maar het is wel politiek theater wat je maakt. Ja. Ja, ja, ik weet het niet. Het is documentair, politiek. Uh -huh. uh, het, het, het, het is in ieder geval verhalen die zich afspelen in de samenleving. En uh, die, die, die, die, die zo prangend zijn dat ik het belangrijk vind om daar iets mee te doen. En wat zijn dat dan behalve dit onderwerp wat je nu geknipt en geschoren hebt? Want dit, deze urgentie die is natuurlijk volkomen logisch. Die komt geheel en al uit je eigen persoonlijkheid voort. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, we zijn nu bezig om samen met de KNVB... een groot project op poten te zetten rondom discriminatie op de voetbal. En daar gaat ook een van mijn voorstellingen over. Mm -hmm. Wij gaan ons steeds meer richten op het maatschappelijke doel uh, van theater. En uh, omdat ik denk dat je via theater uh, uh, dingen aan de kan stellen. En Dus we hebben een groot project bedacht uh, waar we in september een pilot van doen. Uh, waarin we uh, op voetbalclubs in Amsterdam, amateurvoetbalclubs... Uh, uh, die voorstelling spelen, maar niet alleen maar die voorstelling spelen, maar daar ook een heel randprogramma omheen hebben van voetbalwedstrijden tussen vaders en zonen, wat ontzettend leuk is, um, tot aan een mentorenprogramma dat we nu aan het ontwikkelen zijn samen met een paar pedagogen, uh, hoe je uh, uh, uh, discriminatie op de voetbal uh, uh, in ieder geval uh, aan de kaak kan stellen uh -huh. en daar een discussie over kan voeren misschien daar iets aan zou kunnen veranderen binnen de club. Um, dus dat is een project dat we gaan doen. Um, en uh, we zijn bezig om een uh, groot project in Antwerpen op poten te zetten... waarin, uh, dat is dan wel een beetje gerelateerd eraan... maar dat is een vraag geweest vanuit het paleis in Antwerpen, het uh, theater daar. Of ik, uh, um, een, uh, of ik een, een, een dialoog zou willen opstarten met de Joodse samenleving in Antwerpen... die, uh, die gesloten wordt ervaren. Ja. En, um, en daar heb ik een heel leuk verhaaltje voor bedacht van een jongetje die heet Oscar en die is 13 jaar oud en die kent zijn ouders niet en die gaat met mannenmacht op zoek naar zijn ouders en dit speelt zich af dus in de in de publieke ruimte dit verhaal en uh, hij gaat uh, op zoek naar zijn ouders. En dat doet hij in een maand tijd. In eerste instantie door een levensgrote uitkijktoren te bouwen. Midden in, de sta in het stadspark in Antwerpen. Wat zijn epicentrum wordt, wordt. Waarvanuit hij op zoek gaat naar zijn ouders. En dat ja. doet hij niet door daarover te vertellen op straat en dergelijke. Maar we werken samen met de radio. Allemaal regionaal daar. Radio, televisie, internet, kranten. Uh, en doen we dingen live uh, op straat en dergelijke. Waarin hij dus op zoek gaat naar zijn ouders. En de bedoeling is dat je zo betrokken raakt bij dat jongetje. Dat je hem gaat helpen. Dat je denkt, oh, ik vind dat jongetje zo innemend en zo bijzonder. Uh, ik ga meezoeken. En totdat we op het einde van die maand... want het is dus een verhaal van een maand wat we nu aan het bedenken zijn. Wat echt geweldige leuke is om te doen. Uh, en aan het einde van die maand ziet hij uh, zijn ouders weer voor het eerst terug. En, uh, en, uh, uh, uh, en, en die confrontatie tussen hem en zijn ouders vindt dan plaats op het Marktplein. En dan hopelijk ja, zijn er honderden en in mijn dromen zijn dat duizenden... Duizenden Antwerpenaren. Ja, die daar zo betrokken zijn geraakt bij dat jongetje. Dat ze, um, dat ze hem gaan helpen. Uh -huh. Dit is, al is ook meer. allemaal een, een ja. joods gerelateerd ding en we proberen een dialoog te creëren door puur en alleen eigenlijk een hele intensieve samenwerking aan te gaan met die mensen. En dat is een geweldig leuk iets. Uh -huh. Want op die manier, en dat is wat ik vind dat theater of mijn theater eigenlijk meer uh, zou moeten gaan doen in de toekomst is uh, een dialoog aangaan uh -huh. en zorgen dat er van daaruit mensen betrokken raken bij elkaar. En jij doet dat ook echt fysiek een dialoog aangaan dus niet alleen in deze serie door ja. ons als publiek een rol te geven om dus medeplichtig te maken, maar ook nu een hele stad erbij te willen betrekken. Ja, een gemeenschap. En, een gemeenschap. En, en, en, en, en, en, en zo ben ik ook bezig met een project in een straat. Ik ben bezig met een project voor een snelweg. Ik ben bezig met een project uh, voor een plein, het Leidse plein hier. Um, en zo zijn er verschillende... Eigenlijk ben ik bezig, hoe kan je vanuit... Uh, um, een gemeenschap of zo'n plein of zo'n straat... kijken hoe die mensen dichter bij elkaar kunnen komen... op basis van de problemen die daar spelen. En dat vind ik een fascinerend iets. Ik heb binnen het theater dat ik heb gemaakt de afgelopen jaren... Idem Dito gedaan. Alleen was dat altijd in de theaterzaal. Dan sta je de ene dag in Maastricht en de volgende dag in Roosendaal... de dag erna in Amsterdam. En ik weet niet wie die mensen zijn die in mijn zaal zitten. En het lukt niet om daar een groter verhaal mee te maken... Hoe prachtig het ook was, hè? Ja. Ik, heb daar, ik heb de meest geweldige vijf jaren uit mijn leven gehad. Maar het maatschappelijke doel, dat heb ik nog niet voor elkaar maar gekregen. Maar het klinkt... Maar misschien is dit nu een oude taartenopmerking. Ik zeg alvast maar dat dat zo is. Ja. Maar het werktheater bijvoorbeeld heeft dat toch ook... op een, op een manier die toen bij de jaren zeventig paste, ja. ook gedaan. Het enige is dat waar, waar ik nog... Uh, uh, uh, ik... ik uh, ik wil niet per se theater maken en dat ergens uh, spelen voor die mensen. Uh -huh. Dus zoals het werktheater deed. Hè? Bijvoorbeeld in bejaardencentra uh, ja, theater maken. In de richting. Bijvoorbeeld. Ja, de en dat foto's. deden zij ongelooflijk uniek en uh -huh. prachtig. Ik heb dat helaas vanwege mijn leeftijd nooit echt gezien, alleen maar over gelezen en ja. op videobeelden gezien. Maar um, waar de, het verschil daarmee is, is dat wij bezig zijn om het uh, maatschappelijke probleem dat er is, om daar echt een langdurig project van te maken. Dus het is, altijd gaat het om minimaal. Een maand en binnen die maand die problemen ook proberen ergens in kaart te hebben gebracht, een ontmoeting te hebben laten plaatsgevonden en dan weer zorgen dat dat een eigen leven leidt en dat dat een duurzaam effect gaat hebben. Mm -hmm. En dus het maatschappelijke probleem wordt uh, het uh, maatschappelijke doel wordt meer voor ogen of uh, staat voorop en uh, het staat boven het artistieke doel. Ja. Ja het feit dat, dat die aanpak van jou, die, die, die in deze zin zeker heel uniek is... en, en, en ook gewaagd en ook niet bonton is eigenlijk in de toneelwereld op dit moment... Uh, nou, binnen Nieuwe Generatie zijn er heel veel mensen... Ja, is dat zo? Stichting Nieuwe Helden is een groep, uh, Circus Treurdier. Er zijn meerdere uh, jonge groepen, jonge regisseurs... Uh, die heel erg de behoefte voelen om veel dichter bij de samenleving te komen... Mm -hmm. Eh, omdat we in, eh, misschien heeft het ook wel te maken met de bezuinigingen en dat je op een andere manier eh, bezig bent om te ondernemen en eh, en en geld binnen te harken voor je geld. Ja, maar misschien ook omdat de... dat je, dat je een grote afstand voelt tussen precies. Tussen de samenleving want daar is het bij mij heel erg, daar is het bij mij heel erg geboren dat ik denk waarom lukt het ons toch niet om uh, een groot deel van de samenleving te bereiken en ik begrijp het heel erg goed want het is over het algemeen niet zo heel erg spannend en sexy en interessant... om daar naartoe te gaan, het theater. Um, en, en, en, en het moet ook niet als doel hebben... Ik heb geen, geen seconde doel om mensen geëntthousiast meer te laten zijn over theater. Mm -hmm. ik, heb me, ik heb als doel om bepaalde onderwerpen of thema's aan te kaarten... waarvan ik en met mij een groepje mensen met wie ik het maak... denken dat het interessant is. Ja. En, en Dus het gaat om de inhoud en niet om theater. Is het zo theater dat... is maar het middel. Is het zo dat, dat, dat er meer deuren nu opengaan omdat... Ja, je hebt de afgelopen vijf jaar meer dan een visitekaartje afgegeven? Eh, het was een vorm van een triomftocht. of je nou wil, <lacht> ja, of, je nou nee, wil of niet. Ja, nee, ja. Nou, ik zeg het. Ja, nou, nee, je nee, hoeft nee, het zelf nee, niet. Nee, ik zeg niet. Kan je daarop in... Ik bedoel, kan je daarop... Natuurlijk, ja, dat, dat helpt. Kan je dat cashen? op de hele platte heel plat te zeggen. Nou ja, ik heb het in die zin... Kijk, er zijn heel veel makers van mijn leeftijd en uh, van mijn generatie... die het tien keer zo moeilijk hebben... Ja. En, en ook heel veel makers boven mij qua generatie... die het nu heel erg moeilijk hebben. En Dus daar heb ik wel een enorm voordeel aan. Ja, het is, het is de, dat ik zoveel prijzen heb gewonnen, dat opent heel veel deuren. En, uh, en dat opent, die zitten nu nog wel dicht voor heel veel anderen. Maar dat zegt niks over de toekomst. Uh, nee, laat moet, werken gewoon ja, vooruit. En, en ik zit geen seconde stil. Want uh, het, het, is een, uh, het is een wereldje waarin je zo wordt vervangen. Ja, ga maar aan je tegel werken. Oh, yeah. uh, Ilay den Boer... Was onze gast, is onze gast nog steeds. En tot uh, 29 mei is de voorstelling de laatste dans te zien. En dat is dan ook meteen de laatste dans in die serie van zes. Dus dat moet u absoluut meegaan maken. Vertel ik ondertussen dat twee dingen zo meteen na acht uur komt. Met een, oh dat is wel leuk, vanuit de repetitieruimte van Kleintje Pils. Alice de Bruin die gaat in gesprek met de leden van het bekende Dwijlorkest... dat hard aan het oefenen is voor een optreden... tijdens de koningstoer in Amsterdam op 30 april. Dat nou, kan nooit slechter zijn dan dat lied bij RTL 4. De oh, er is een verdachte in Boston aangehouden, zie ik nu. CNN brengt dat nieuws. Een verdachte van de aanslag in Boston. En zometeen meer, denk ik, in het 8 uur journaal. Uh, en hier natuurlijk op de radio, Radio 1... Uh, want verdere details zie ik op dit moment nog niet. Maar wat ben je aan het schrijven op je tegel? Ik ben een zinnetje aan het schrijven die nooit de voorstelling heeft gehaald. <laughs> en dat is een zin van Yuri Vos. Want Yuri Vos, de tekstschrijver, heeft sommige tekstaandelen gedaan. En dat is uh, troost, hè? Dat is denk ik niet zeggen dat het allemaal wel goed is als het dat niet is. Of zeggen dat het goed komt als je dat niet weet. En wie weet dat nou? Het is... Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Misschien bestaat het niet. Ilay den Boer, dankjewel. Leuk dat je er was. Dank, meneer den Boer. Dit was aflevering 2619. Morgen praten wij met Monique Samuel over het leven in Egypte... na de Arabische lente. Tot dan. Radio 1. Nee, NTR brengt cultuur.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 op hun gemak kunnen zijn. Het nieuwe koningspaar. Iedereen roept met Max in order, dus, <laughs> koningin of prinses doet het niet toe. Het is meer uh, wat wij vertegenwoordigen dan de titel. Zometeen, half negen. Natuurlijk ook op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Luisterboeken vind je bij Luisterrijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl.